Wanneer de vraag wordt gesteld over het eten van het paradijs. Het eten van het paradijs is zoals Allah, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons leert in surah al-Waqiyah. Die, die, die we maar kunnen vragen. En uh, in alle, alle, soorten, alle soorten gevolgelten die we maar kunnen wensen. Wat de drank is in het paradijs, als we spreken over eten, dan zeggen wij alle soorten fruit die, die, die je maar kunt voorstellen. Wat betreft het eten in het paradijs, hebben wij gezicht gevogelten die dat je maar kunt wensen. De drank van het paradijs, wat is de drank van het paradijs? Coca-Cola, Pepsi, wat is de drank van het paradijs? Tesnim, uh, ginger en Kafor. En we kunnen ons zelfs niet voorstellen wat voor, wat, voor, wat voor smaak dat die zouden hebben. De glazen in het paradijs zijn gemaakt uit zuiver, uh, uit, uit zuiver uh, goud en zilver. En die zo, en die zo zuiver zijn als, als kristal. Zo doorzichtig zijn als kristal. De schaduw, de schaduw in het paradijs. Als iemand, in het schaduw wilt, als iemand de schaduw zoekt in het paradijs, als een, als een, een rider, dus iemand op een paard, zou rijden. Als, als een, als een rider honderd jaar zou rijden met zijn paard, zo lang is de schaduw in het paradijs. Zo groot is de schaduw, is de schaduw in het paradijs. Uh, de omvang van het paradijs. Hoe is de omvang van het paradijs? Elke persoon in het paradijs heeft een paleis met muren en met een omheining waar iemand duizend jaar moet overdoen om die te, om, om te, te doorpreizen. De gebouwen in het paradijs, hoe hoog zijn die? Hoe zijn de torens om te beginnen? Hoe zijn de gebouwen in het paradijs? De gebouwen hebben rivieren die stromen onder hun. En wanneer wij zeggen hoe hoog zijn die, deze koffer, deze kofar, of beter gezegd laten we gaan naar de Tawarid van, van, de, van de islamitische wereld. Uh, Boris Dubai. Burj Dubai is 800 meter hoog. En die man heeft, die denkt van zichzelf dat hij het absolute heeft bereikt op deze aarde. Dat hij het allerhoogste heeft gehaald op aarde. Dit taagoot van Saudi-Arabië heeft in Abdullah City, in King Abdullah City, in Jeddah, heeft hij, is hij nu bezig met een project om, een ge, om het allerhoogste gebouw ter wereld te, te, te bouwen, die één kilometer hoog is. En hij denkt dat hij echt, galas. hij heeft iets gedaan dat niemand kan overschrijden. Wel, Ibn al-Qayyim, Rahimallah zegt over het paradijs, de, de gebouwen in het paradijs, hoe hoog dat zij zijn. Ibn al-Qayyim zei, als we kijken in de hemel... Als, er een, als de hemel uh, helder is. Als je kijkt in de hemel, die ene ster in de hemel da, hoger dan dat is, uh, is een gebouw in het paradijs. Wat, waarmee kleden de mensen zich in het paradijs? Wat is de kledij van de mensen in het paradijs? Hun kledij is van goud en zijde. En daarom is het niet toegestaan om zijde te dragen voor de mensen <coughs> op aarde omdat Allah subhanahu wa taala tienduizend keer beter heeft klaargemaakt in het paradijs. En omdat dat de kleeding is van, van het paradijs. De bedden in het paradijs zijn gemaakt van de, van de fijnste zijde. En, en van goud. Hoe mooi zijn de mensen in het paradijs. Hoe kunnen de mensen zijn, hoe, wat is de schoonheid van de mensen van het paradijs. De Arabieren hebben een gezicht, Ibn al-Qaim, rahimahullah, heeft een gezicht gebruikt van de Arabieren. Dat iemand mooier is dan de maan. En wanneer de Arabieren zeggen, iemand is mooier dan de maan, dat betekent een schoonheid dat niet te... te, te uh, niet te... De voor, de ...voor te stellen is. ...voor te stellen is, ja. We moeten Nederlandse lesie gaan volgen, Nederlandse <laughs> bientrij te geraken. <laughs> uh, de leeftijd... En dat is denk ik een welgekende zaak. De leeftijd van de mensen van het paradijs is 33 jaar. Zoals Ibn al-Qayyim heeft gezegd. En hun beeld is zoals die van, van onze vader Adam alayhi salatu wassalam. Waar horen de mensen van het paradijs? En mashallah. Dat is voor de mensen die, die graag uh, uh, 50 cent horen en graag... Uh, Rashid Qasmi hoor of ik weet niet welke andere versie zijn dicht dat de moslims probeert af te dwalen. Diegenen die graag muziek luisteren en die denken dat ze een rust vinden in muziek, zoals een van de Masheij heeft gezegd. Inshallah, ik voel een rust wanneer ik omkirtoon en Abdelharim Havid hoor. We horen de mensen in het paradijs of wat zullen we, inshallah horen in het paradijs. We horen het gezang van Horlein. We horen de stemmen van de Engelen. Wij horen de stemmen van de profeten. En wij horen de stem van, de van Allah subhanahu wa ta'ala wanneer hij ons uitnodigt. <tied> Allah waarschijnlijk. <tied> nah. Dus ik denk dat wanneer wij de keuze hebben om te horen naar die fussaak van nu. Of te wachten dat Allah subhanahu wa ta'ala ons de beloning geeft in het paradijs. Ik denk dat de keuze heel simpel gemaakt is. De, de dienaren in het paradijs. Wie zijn de dienaren in het paradijs? Dus iedereen heeft zijn paleis. Dan moeten er ook werkers zijn. In uw paleis. In uw, die, uw dienaren. Al de dienaren zijn jonge, jonge, zijn jonge mannen. Die eeuwig jong blijven. Dus die blijven sterk. Die blijven jong. Die blijven u dienen. En ze zullen altijd perfect zijn. Wat betreft de vrouwen in het paradijs? En ik denk dat de jongeren dit inshallah graag zullen horen. <laughs> Heel interessant onderwerp. Voor de scheppen. Ik wil geen fitna doen voor diegenen die niet getrouwd zijn. Maar lekker, inshallah. De, de, de vrouwen in het paradijs. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa at Volle rondborstige vrouwen. Die jong zijn. Die uit al hun uh, lichaamsdelen licht uh, uitstralen. Zij stralen beter dan de zon zou stralen. Wanneer zij, zij lacht, wanneer zij naar, naar iemand lacht, dan straalt zij als de stralen van de zon. Uh, de vrouwen van het paradijs zijn enkel om u te dienen en te gehoorzamen. En zijn vrouwen die geschapen zijn om u tevreden te stellen. En de man is dan ook, is dan ook degene die enkel haar tevreden stelt. Ja nee, die, die, die illusie van koffer hier... Wanneer zij leven of een vriendin hebben, of... hij eh, is zijn kuffar, anyway. Dus, eh, zich een vriendin of getrouwd of inderdaad. Maar uh, hij, uh, uh, hij heeft, ik weet niet wie thuis. is, en uh, buiten ziet hij constant te zien naar vrouwen. Uh, uh, op tv zit hij te zien naar vrouwen. En niets voelt zijn, uh, zijn, uh, zijn, zijn, zijn lusten, zijn shahwa. In het paradijs zijn de mannen van het paradijs voor de vrouwen van het paradijs. En de vrouwen van het paradijs zijn voor de mannen van het paradijs. En wanneer iemand een vrouw heeft in het paradijs, zij is voor hem en hij is voor haar. Punt aan de name. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, zegt dat de vrouw van het paradijs geen enkele tekortkoming, eh, tekortkoming heeft. Dus zij is niet, zij heeft haar menstruatie één keer per maand, of dit, of dit, of, of zij is ziek, of kada. De vrouwen zijn perfect in het paradijs. En Ibn al-Qayyim zegt: Als één vrouw van het paradijs zou komen op aarde, dan zou zij meer schijnen dan de zon op aarde. En dan zou de hemel en de aarde ver, oplichten van haar schoonheid. En dan zouden alle wereldbewoners onmiddellijk de shahide doen naar de Heer van de wereld en aarde, uit eh, bewondering voor deze vrouw. En niemand zou zijn ogen kunnen wegkeren voor de schoonheid van deze vrouw. Dat is één vrouw van het paradijs. Er is, een, er is een dag in het paradijs. We hebben op aarde Juma, ah, Waar wij komen en een kleine update voor de moslims. En vergeving zoals de profeet Haassam heeft gezegd. Tussen elke jummah en jummah, is een vergeving voor de kleine zonde. We doen stilvaar op die jummah. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft een beloning voor die jummah. Wel in het paradijs is er ook een dag. En die dag krijgt elke bewoner van het paradijs een persoonlijke uitnodiging van Allah subhanahu wa ta'ala. En zij worden uitgenodigd bij Allah subhanahu wa ta'ala. En elke, en Ibn al-Qaim heeft gezegd, iedere persoon zal ingaan op die uitnodiging. En natuurlijk, de koning van de koningen, Ar-Rabbil al-Alamin, die stuurt u persoonlijk een uitnodiging. Ja, abdi, ik nodig u uit bij mij. En wij gaan naar Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o oh, mensen van het paradijs, o oh, mensen van het paradijs, wens en ik geef jullie. Waarop de mensen zullen zeggen, ja Allah, waarom kunnen wij nog meer wensen dan wat wij hebben? Hij zegt, wens en ik geef jullie. Dan zeggen de mensen van het paradijs, ja Allah, we willen jouw gezicht zien. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala uh, het doek van voor zijn gezicht toe, en hij geeft zijn noor aan zijn dienaren. En de beeld, door de wil van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij heeft gekozen voor de mensen, voor de uh, paradijsbewoners die dag, is dat zij niet zullen verbranden door de noord van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat de noord van Allah subhanahu wa ta'ala enorm is. En dan krijgen zij die norm mee. En krijgen zij het licht en de schoonheid mee van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zegt hij tegen hun, salam alaikum. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen de mensen van het paradijs, salam alaikum.